Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte en de Britse premier May noemen de Russische cyberoperaties onacceptabel. Vanmiddag werd bekend dat de militaire inlichtingendienst MIVD een Russische hekaanval heeft vereideld. Vier Russische officieren zijn het land uitgezet nadat ze in april het wifi-netwerk van de organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens in Den Haag wilden hacken. Een van de officieren probeerde mogelijk via zijn laptop ook inzicht te krijgen... in het internationale onderzoek naar de ramp met de MA-17. Rutte en May noemen het roekeloze operaties van de Russische inlichtingendienst GRU. Die wederom aantonen dat de Russen zich niks aantrekken... van internationale waarden en de rechtsorde. Rusland zegt niet onder de indruk te zijn van de Nederlandse bevindingen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... is verbaasd en spreekt van een spionnengekte. Rotterdam wil het afsteken van vuurwerk grotendeels gaan verbieden... en wijst zones aan waar afsteken wel mag. Dat zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020. Burgemeester Taleb wil met 35 afsteekzones... iets doen aan de overlast en schade door vuurwerk. De bondscoach van Portugal heeft stervoetballer Cristiano Ronaldo... niet opgeroepen voor de wedstrijden tegen Polen en Schotland. Dat heeft hij besloten na overleg met Ronaldo zelf... en de Portugese Voetbalbond. Alles wijst erop dat het heeft te maken met de mogelijke verkrachtingszaak... waarbij Ronaldo is betrokken in Amerika. De politie heeft van mei tot en met augustus... minder verkeersboetes uitgedeeld. Het ministerie denkt dat het te maken heeft... met cao-acties van de politiebonden... Er was onder meer een oproep om minder verkeersovertredingen te registreren. Vorige maand werd er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de politie. Het weer. In het noorden kan nog wat regen vallen. In het zuiden breekt vaker de zon door. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het op. Morgen veel zon, wat hoge bewolking en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Hartelijk welkom en uh, welkom terug bij uh, het tweede uur van Matchbox, aflevering 252. We beginnen dit tweede uur zometeen met de uh, Wall Street Shuffle uit 1974. En zeven jaar eerder, in 1967, had Cream een hit met, althans een bekantje was het, met Swabber. Ik leg het zometeen wel uit hoe dat in elkaar zit. Veel plezier, het komende uur. of beer she has a mustache Dit was Cream met Slobber. Ik ga het zo uitleggen. Het uh, komt in ieder geval van het uh, album Disraeli Gears uit 1967. Het werd geschreven door Pete Brown en de muziek werd uh, verzorgd door Jack Bruce. En Pete Brown die verzorgde die titel en Jack Bruce heeft uitgelegd wat het betekent, althans zijn versie. Want uh, volgens Piet Brown was het... She walks like a bearded rainbow. En Jack Bruce die zei... Uh, nee, het is... She was like a bearded rainbow. Ik zoek het lekker uit. We noemen het gewoon Slobber. <laughs> en we begonnen met de Wall Street Shuffle van het album Sheet Music uit 1974. 10 CC. Hier is... Uh, uh, Alicia... Ik kom er bijna niet uit, zegt Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Alicia Bridges en uh, I Love The Nightlife, een disco-single uit uh, 1978. En zij valt hiermee in de categorie One Hit Wonder. Uh, de volgende groep die valt niet in de categorie One Hit Wonder... want die hebben wel twee hits gehad, eerlijk is eerlijk. De groep, uh, groep X had een in de eerste hit met Ella Ella... en de tweede was Someone, Someone. Het was de groep Axis met... Uh, pardon. Dat hadden we nu afgesproken. Momentje. We gaan even overnieuw beginnen. Het dus was de groep Axis met Someone, Someone. Een hit, een uh, one, top 100 hit uit het jaar 1972. Uh, Aretha Franklin, daar wou ik het even over gaan hebben. Die heeft in de jaren 60 en 70 in Nederland heel veel hits gehad. En toch is er eentje die ons volledig uh, voorbij is gegaan. Vijf weken nummer 1 in Amerika. Maar hier... Helemaal niets gedaan. Share your love with me. Niet in Nederland, maar een geweldig nummer. Sharing your love with me. Aretha Franklin uit 1969. We gaan een single draaien van Elvis uit 1957. En kant A is don't. En kant B is I beg of you. Hier is Elvis Presley. Don't Say don't. I hate to cry Please, please love me too I beg of you uh -huh. Hold my hand and promise That you'll love me. love me too Make me know you love me Same way I love you Little girl, you got me at the But Now that I'm in love with you So please don't take it back Cause you know what It's oh, oh, oh. Uh, Darling, please, please your love for me too. I'll pay you. Darling, please, please your love for me too. I'll pay you. Darling, please, please Van McCoy, die kennen we natuurlijk van de Hassel... maar deze, de Shuffle, was ook een leuke instrumentale van Van uit 1977. En dan zijn we nu toch aan de top, oh, veert, nee, de top 100 was het, van de nederpopperiode 1965-1980. We hebben er nog tien te gaan en dat doen we in twee keer. Vandaag vijf en volgende week vijf. Je hoort zometeen wat je gehoord hebt, wie het waren... en op welke plaatsen stonden. Veel plezier. Mm-hmm.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 Met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trechter op de kop. En dan de bodems snoes aan die letter blazen ei. Wanneer je het sput, dan sneeuwt het op de hemelotten afdij, Ik rijk een meisje mijn koperen hand, dan kom ik.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 In de zilveren zon speelt altijd het harmonie in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De dus stoet voor goed de bergen in van het circus Jungbos. En we praten en we zingen en we lachen. Ja. Het lacht. Anymore. And you will think, na-na-na-na, hey that's what I'm living. Na-na, na just like before And you will say, na-na, na please give me more And you will think, na-na, na hey, that's what I'm living for How do you do? Uh-uh, I've not, na-na, na just me and you And then again, na-na, na-na, just like before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 waren er vijf uit de Nederpop-top 100 over de periode 1965-1980. Nummer tien. En toen hoorde je de T-set met uh, She Likes Weeds. Op negen, The Cats and Times Were When. Op acht hoorde je Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. Op zeven, Her met uh, Zen met Hair. En op uh, zes hoorden we How Do You Do van Mouth and McNeil. En volgende week, nummer vijf, tot en met 1. En dan zijn we klaar met de Nederpop-top 100 over die periode... 1965-1980. We gaan luisteren naar Gladys Knight en de Pips. Zo'n twintig minuten geleden hoorden we Van McCoy met The Shuffle... en dit nummer van, Baby, van Gladys Night and Pips, Baby Don't Change Your Mind... was ook van Van McCoy de compositie in ieder geval. Een top 100 hit uit het jaar 1986. It is Berlin and Take My Breath Away. is uit 1986. Berlin and take my breath away. Uh, de kreet: ga eens een keer werk zoeken, zoek een baan. Dat is echt niet alleen van deze tijd. Want in 1957 hadden de Silhouettes daar al een nummer één hit mee met die kreet: Get a job! Tip, tip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. dip. Ah. da da da da For me. I'm going to go back to the house. Hear that woman's mouth. Reaching and I'm crying. Tell me that I'm lying a a line line line line line about a job. That I never could find. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la. Oh, Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la. sha la la sha-la-la-la. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Aflevering 252 voor deze week. Volgende week zijn we met nummer 253. Hebben we weer twee uur heerlijke muziek voor je. Maar de komende twee uur zit je ook goed hoor bij ZFM. Want er is Hans gewoon lekker hier. Met zijn programma informatie en lekkere muziek. Dus blijf luisteren. Veel plezier en tot de volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.